Na enig speelwerk heb ik kunnen vaststellen dat deze speciale aflevering plaatsvond in februari 1962. Dus Dag Koem, Denk nou is even goed. Na. Ja. dat is best. Precies, op 9 februari is het beginnigd. Is dat nou een goed door jou uitgelegd? Ja, krakras. Kale soepkip van me. Als er wat uitgelegd moet worden, dan moet er bij wezen. Ik ben niet voor niks een ex. Ja, de kristallen bil. Daar heb ik geen kaarten en geen kristallen bij nodig. De toverstaf van Piccoloris. De machtigste toverstaf die er bestaat. Dat is me wat. En heb jij toen aan die toverstaf gevraagd, of... Uh... Juist, Paulusie. Ik heb hem gevraagd wie er nou eerder was. Wij of meneer Sanderlieu. Jonge, jonge. En toen heeft die staf geantwoord. Oeh, ik weet het goed gemaakt. Eee, hey, Eucalyptus. Uh, Gewoon vragen aan de stoverpaf. Opzij allemaal. Ik ga beginnen.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 Vandaag heeft de radiovereniging een uh, andere herkenningsmelodie, het is ook op de band opgenomen en de voorzitter laat zich excuseren. Hier aanwezig is Maarten de Mulder, hij is de beheerder van het Paulus Archief, het archief van Paulus de Boskabouter, dus eigenlijk van Jean Dulieu. Uh, ook het uh, getekende archief, maar we hebben het vandaag over het geluidsarchief, het is een vrij schamel archief. Wij kwamen er eigenlijk op toen we op 14 maart in dit programma praten met Jean Dulieu, de schepper van Paulus, um, en uh, het erover hadden hoe het nou toch mogelijk was dat 750 radioafleveringen van Paulus verdwenen zijn op één na, een klein stukje in het archief van de radio. Wel, Maarten, welkom. Wat we net hoorden, mm -hmm. wat was dat? Dat... Uh... Het was een opname die we in de tijd hebben teruggevonden. Daar spreek ik over Hans Matla en mezelf. Toen wij het blad imago maakten, waar één nummer van verschenen is... en dat helemaal aan Jean dieu gewijd was... met een advertentie in grote krant... hebben wij dit fragment te pakken weer te krijgen. Waar kwam het vandaan dan? Van een verzameler. Nou ja, verzamelaar. Iemand die dit ooit vroeger van de radio opgenomen had. En heeft dat toen zelf ook nog wat bijgezegd in het begin? Ik jezelf heeft... Uh... Daar zijn eigen stukken toegevoegd. Om ja. het op een je te kunnen zetten, wat we dan weer met imago mee konden geven. En hij zei daar dat het 30 jaar was. Maar het, het... Die imago hebben wij gemaakt ter gelegenheid van de 30 jaar bestaan van Paulus. En dat was? 46 plus 30, 76. 76? Ja. Hij zei 72, dacht ik. Hè? Dat, het niet? dat kan zijn. Nou nee, goed, <laughs> kleine vergissing. Ja. Uh, in ieder geval, uh, Jean Dulieu zelf uh, wil liever niet zo heel veel meer praten over Paulus. Uh, desondanks hadden we hem aan de lijn op 14 maart. Dat was eigenlijk een zeldzaamheid. We laten dat gesprek nog even teruggoeren. Nou, ik weet de datum niet precies meer. Maar ik herinner mij dat ik een keer een tentoonstelling had in de Fara in de studio van platen en zo. En toen zei een van de mensen daar... het zou leuk zijn om de tentoonstelling te openen met een van de uitzendingen van Paulus. Nou, zei, nou, uitstekend idee, laten we dat vooral doen... Maar toen kreeg ik een uurtje later een telefoontje nogal scheidrecht van. Uh, ja, we hebben het archief nagezocht, maar ze zijn er niet meer, ze zijn allemaal weg. Allemaal gewist. Goed, ik neem aan dat dat uit zuinigheidsoverwegingen is geweest, want die, die banden kon je natuurlijk voor de tweede keer gebruiken. Maar uh, het is wel beroerd. Hoe, er is was, niks van over. hoe was uw reactie? Uh, nou, ik zorg er hevig van. Ik vond het toch wel vervelend als je daar negen jaar gewerkt hebt en er is dan helemaal niets meer van over. He? Maar ja, er is niks wat te doen. U, u drukt, zich, drukt zich nog uh, enigszins voorzichtig uit. Ja. Goed. Meneer Durieu, ja. u hebt het zelf nooit bewaard? Uh, nee. Nooit een ja, band laten lopen. Met, om te beginnen had ik geen bandrecorder. Uh, de eerste jaren, dat kwam pas later. En dan ga je wel een paar dingen opnemen, maar die wist je dan zelf ook weer uit. Want je gebruikt die bandrecorder voor uh, repeteren en zo. De, ja, U wist omdat u ervan uitging, dat het ergens allemaal... Uh... Och, ik heb er eigenlijk nooit bij stilgestaan. Wanneer, wanneer is Paulus ontstaan? Uh, in de hongerwinter, dus 44-45. Als, als verhaal? Als, ja, als stripverhaal. Uh, bent u het toen gaan, gaan tekenen of bent u het gaan vertellen? Uh, nee, nee, nee. Ik heb een uh, hele serie gekleurde tekeningen gemaakt. En daar was nog geen lettertekst bij. En uh, vlak na de oorlog ben ik naar het vrije volk gestapt. En die wilde dat als strip in de krant hebben. Maar toen moest ik al die tekeningen wel overmaken... want ze konden niet in kleur worden produceerd. Dus het moest allemaal zwart-wit worden. En hoe en wanneer bent u met die stemmen begonnen? Want dat is achteraf natuurlijk heel uniek. Dat is in Terschelling geweest... waar ik samen met een vriend een handpoppenspel had gemaakt van Paulus. En uh, daarmee zijn we ja, door het land getrokken... zo'n honderd voorstellingen voor, de, voor het vrije volk. En waren ze er toen meteen allemaal? Eucalypta, uh, uh. Oeruboeru... Uh niet allemaal natuurlijk, maar de hoofdfiguren waren er allemaal, ja. En waar haalden jullie stemmen vandaan? Waren die op mensen geïnspireerd? Of... Uh, meestal wel, ja. <lacht> dat waren, het zij familieleden, het zij kennissen of buren die een beetje vreemdsoortig stemgeluid hadden. Kunt u nog wat namen noemen in dat verband? <lacht> of? Uh, nee, dat doe ik maar niet. Nee, had ik ook niet verwacht. <lacht> nee hoor. Oh, dus was echt uit het leven gegrepen? Ja, zeker. Ja, dat is het, het, ook het makkelijkste, onthouden. Want als je natuurlijk een aantal stemmen tegelijk moet, nou tegelijk maar, naar elkaar moet maken in zo'n uitzending, dan moet je je ergens aan vasthouden. Hoeveel, hoeveel opnames maakt u in totaal voor, voor één uitzending? Eén. Uh, Alles in één keer? Ja, in één keer. Het ging achter elkaar door. Werd oh. het niet overgedupt? Nee hoor, nee. Alleen ja, hè, nou. een heel enkele keer als bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen, Salomo en, en Paulus tegelijk aan het woord waren, dan moest je natuurlijk eventjes van tevoren een klein stukje tekst opnemen. Mm. En dat werd dan ondergedraaid. U heeft natuurlijk veel nazaten gekend. Hè? Paul Hane is een voorbeeld, die trouwens veel meer met het overdubben werkt. Ja. En ook de Dik voor Mekaar Show, dat is ook een soort procedé wat een beetje daarop lijkt. Hè? Maar ja. u bent, uh, dat mag ik gerust uh, nu eens luidop zeggen, onder alle brieven die wij gekregen hebben is Paulus de Boskabouter het verreweg het meest gevraagd uh, van de jeugdprogramma's. Ja. En uitgebreid dat blijkt uh, volkomen weg te zijn op ja. een paar dingetjes na. Maar ja. nou goed, uh, ik, ik hou nu op met uh, mijn woede ja. te uiten. Trouwens, uh, meneer Dulieu, dat muziekje, ja. dat moet u toch nog even vermelden. Waar komt dat vandaan? Uh, nou, dat is een ofname geweest. Uh, even denken. Dance of an sized imp heet het. En het was van een zeker meneer Kolder, waar nooit iemand van gehoord heeft, tenminste niet als componist, uh, uh, ja, een vrij onbekend geval. Mm. We hebben die plaat ooit eens in zijn geheel laten komen en helemaal afgedraaid. En de rest van de plaat was eigenlijk vreselijk saai. Dit was het aardigste fragment dat erin zat. Nou, dat weten we weer. Meneer Van Oort, de, de figuur Paulus, die, die zag u voor het eerst voor u staan in 1944-1945. Ja. Weet u nog waar dat was? Kunt u zich dat nog herinneren? Ja, dat was bijna in de kamer, s'avonds. En waar kwam hij vandaan? Uh, zomaar. Ik ben aan tekenen geslagen en nee, ik heb een aantal kapouters getekend... Uh, als, als, als voorontwerp voor een verhaal. En mijn vrouw laat eruit uitkiezen welke de leukste was. En toen heeft ze Paulus eruit gehaald en ze heeft hem ook deze naam gegeven. En had het iets met die tijd te maken, met, met de hongerwinter? Nee hoor, juist integendeel. Een het beetje... was juist om die, om die ellende te ontvluchten dat je zoiets ging doen. Iets gezelligs? ja. Want bijvoorbeeld eucalyptus is ook pas jaren na de oorlog tevoorschijn gekomen. Die was er helemaal niet toen. Er was toen geen gemeenheid in de bos? Uh, er was, nee, er was zoveel gemeenheid om je heen... dat je geen behoefte had om daar een schepje bovenop te leggen. Goed, dank u wel. Dank u hartelijk. Oké. Okay. Dag van ja. Dag van ja. Dat was Jean Dulieu op 14 maart in ditzelfde programma. Jan van Oort dus eigenlijk. Geboren op 13 april 1921 in Amsterdam... De kleinzoon van de tekenaar Brakensiek Johan Brakensiek hè, Martin? Um, ja, dat klopt, ja. Niet zonder uh, belang. En zijn vader zat in de klassieke muziek. Ja. Eh? En hij zelf is violist geworden. Ja. Uh, kort na de oorlog. Kort voor de oorlog. Kort voor de, de oorlog. oorlog. Ja, natuurlijk. En uh, zat bij het Concertgebouworkest. Uiteindelijk, ja. Tweede violist. En uh, dat is eigenlijk de... Het begin, de oorsprong, laat ik het zo zeggen, van, van het ontstaan van Paulus uh, geworden. Doordat het uh, orkest ermee moest stoppen in de oorlog. En hij thuis kwam te zitten. En, en zoals we hem kennen, hij is creatief. Dus hij uh, moest wat om handen hebben. Hij ging tekenen. Hij ging tekenen, Eerst ja. en ook uh, stemmetjes imiteren later. Die Dance of an Ostracized Imp, die uh, herkenningsmelodie, blijkt te zijn van Piet Curzon. Uh -huh. Hij heeft Piet Schreuders inmiddels uh, uitgevist. En we hebben nu ook de integrale versie te pakken weten te krijgen. Um, we hebben hier een uh, fragment uh, gered, hè, want dat gaat dan zo. 750 exemplaren geweest, anderhalf bewaard uh, door de omroep. En een van die dingen natuurlijk door een luisteraar opgenomen. Misschien nog wel veel meer, maar misschien dat we daar later achter komen. Uh, ik zou zeggen laten we daarnaar luisteren, maar vertel eerst waar dat vandaan komt. Hè. Het is... Uh, de toverstaf van Picolorus. Een uh, tamelijk Freudiaanse titel, uh, zou ik denken zo. Maar goed, dat komt ja. bij het milieu wel ja. vaker voor. Uh, waar hebben we dit vandaan en van wanneer is het? Um, nou, zoals gezegd, van wanneer het is, dat is niet te achterhalen. Want uh, er staat helemaal geen datum bij. We hebben dus die uh, particulier gevonden, na leiding van de advertentie. De band van hem geleend en... Uh, in een studio laten nakijken wat de beste manier was om dat goed over te krijgen. En met behulp van een microfoontje is dat van de band afgehaald en op dat grammofoonplaatje van plaatje gezet. Oh, ja. wij, wij luisteren. <zinmiddels> Zo, dat hebben we ook weer gehad. Eucalypta heeft voorlopig niets meer te vertellen. Op de rug van Picolorus, opgesloten in haar eigen mand, is ze weggedragen... ...en het ziet er dus naar uit dat Paulus in de eerstkomende weken... ...geen enkel gevaar meer te duchten heeft. Met zeer vergenoegde gezichten zitten Oeguburu en Salomo... ...voor het kaboutervuur met hun tenen te draaien. Paulus zelf rookt zijn pijpje... ...en de twee wijze vogels gluren af en toe tarsluiks in zijn richting. Ze kennen Paulus maar al te goed en ze verwachten dan ook dat hij al gauw medelijden met de heks zal krijgen. Maar tot hun grote verbazing geeft Paulus daar nog geen blijk van. Nee, nee, nee, jullie hoeven me niet zo aan te kijken. Ik denk er niet aan, hoor. Waar denk jij niet aan, Paulus? Aan ah, medelijden. Dit keer niet. Die heks is zeldzaam brutaal geweest. Ja, dat vinden wij ook. Minder in de nacht inbreken in het kasteel van Picoloris... ...en dan zijn toverstaf stelen. Dat is geen kleinigheid. Het is nogal gelukt dat Eucalypta het toverwoord niet kende. Want anders hadden we allemaal wel kunnen inpakken. Ja, stel je voor. Ze zou nog machtiger zijn geworden dan Picoloris zelf. En dat wil wat zeggen. Picoloris zelf was ook aan haar overgeleverd. Nee, vrienden. Ik ben het er helemaal mee eens dat die heks is opgesloten... Zolang ze vastzit, kan ze geen kwaad doen. En de toverstaf heeft ze gelukkig weggegooid, dus die moet hier ergens liggen, hè? En wij moeten hem gaan zoeken. zelfsprekend. Daar rekent Piccoloris op. Alleen, eh, wie van jullie weet hoe die staf eruit ziet? Ik heb er geen idee van. Jij, Paulus? Ik heb die toverstaf wel eens gezien, maar dat zegt zo weinig. Want toverstaven kunnen nogal eens van uiterlijk veranderen. Hij kan van puur goud zijn, bezet met flonkerende edelstenen... ...maar hij kan er ook wel uitzien als een doodgewone tak. Dat zal het zoeken niet eenvoudiger maken. Er zijn zoveel takken in het grote bos. En wij zijn dom geweest. Wij hadden Piccoloris natuurlijk moeten vragen ons die staf te beschrijven. En nou is het te laat om het hem nog te vragen, want hij is al weg. Het enige wat we dus weten, is dat hier in het grote bos ergens een staf moet zijn die kan toveren. Als je tenminste het speciale toverwoord gebruikt. Maar dat kennen we ook al niet. Had Piccolo ons dat toverwoord nou tenminste maar geleerd? Hij zal wel wijzer wezen. Dat toverwoord is zijn geheim. En ik begrijp best dat hij dat aan niemand wil openbaren. Zelfs aan ons niet. Nee, het mocht dus uitlekken. Niet waar? We zullen de toverstaf dus moeten vinden zonder het toverwoord te kennen. Maar hoe doen we dat? Juist. Hoe pakken we dit aan? Vrienden, het enige wat erop zit is dat ieder van ons op zijn eigen houtje gaat zoeken. We moeten het hele bos verkennen. En alles wat maar eventjes aan een toverstaf doet denken, dat nemen we mee. Waar naartoe? Hier naartoe. Naar mijn boom natuurlijk. En denk eraan, niemand iets laten merken. Vooral niet zeggen wat we precies zoeken. En als iemand er nou om vraagt? Nou, dat doen we net even sprokkelen. Gewoon hout sprokkelen. Dat loopt het minst in de gaten. En het verklaart waarom wij zoeken. Uitstekend. Dat is dan goed afgesproken. Wat denken jullie ervan? Zullen we dan maar? Ja, ja, vooruit. De speertocht gaat beginnen. Allemaal een andere kant op en zo onopvallend mogelijk. Veel succes, vrienden. Daar gaan ze alle drie het grote bos in. Daar niemand mag vermoeden wat ze gaan uitvoeren, is het te bedoelen om een zeer alledaags gezicht te trekken. Wat Paulus betreft het lukt hem aardig. Fluitend stapt hij rond, gluurt hier en daar onder de struiken en sprokkelt mooie rechte takken die heel misschien wel eens toverstaven zouden kunnen zijn. Oehuburu en Salomo lukt het minder goed om er gewoontjes uit te zien. Van nature voelen die twee vogels zich toch al erg gewichtig, maar nu ze zo'n belangrijke opdracht moeten vervullen, zetten ze allebei een extra hoge borst op. De eerste die een ontmoeting heeft is Ooguburu. De brave uil heeft juist een fraaie boomwortel ontdekt. En daar staat hij uit alle macht aan te rukken als Rijn de Vos opeens onder een struik uit komt kijken. Eh ah, wat voer jij eruit? oeh, laat me niet zo schrikken. Wat doe jij hier, Rijn? Hé, hey, kijk naar jou. Probeer jij een boom te ontwortelen, Ooguburu? Hoe kom je daarbij? Ik sprokkel. Boomwortels? Oh, uh, uh, ik merk nou pas dat dit een boomwortel is. En hij zit inderdaad nogal wel zo tamelijk vast ook. Maar hij was zo mooi van vorm, hè, uh, Zo recht en glad. Ik dacht eerst... Uh, uh, uh. Zo, zo, wat interessant allemaal. Jij sprokkelt dus mooie rechte boomwortels. <lacht> en waarom eigenlijk? Branden die beter als kromme? Wie praat er nou over branden? Je sprokkelt toch zeker brandhout? Ik zou niet weten wat je anders moest sprokkelen. Oeh, oeh juist. Dan heb je gelijk een brandhout. Nee, ja, ja, ja, ja, daar had ik zo gauw niet aan gedacht, maar inderdaad, ik sprokkel brandhout. Voor Paulus, hè. Weet je wat, dan zal ik je een pootje helpen. Mij nee, helpen? Waarom zou je mij helpen? Omdat ik Paulus zo graag een wederdienst wil bewijzen. Zoals je misschien wel weet, heeft hij me kort geleden uit het ijs bevrijd, toen eucalyptus me had laten invriezen. Nou ja, ja. ja dat weet ik. Maar ik sprokkel toch liever op mijn eigen houtje. Zoals je wil, toegeboere. Maar ik zal toch ook maar voor je uitkijken als je het goed vindt. Uitkijken? Kan ik je moeilijk verbieden. Je kijkt maar uit, Rijn. Naar welgevormde rechte stokken heb ik begrepen. Het komt in orde, Ouburu. Iedere stok die ervoor in aanmerking komt, zal ik voor jou apart leggen. Uh, goed, Rijn, dat is dan uh, uh, goed. Ouburu bijt zich op zijn snavel van ergernis, want het was volstrekt niet zijn bedoeling om Rijn ook op het spoor van de toverstaf te zetten. Het enige wat hem troost, is dat Rijn niet weet waar het om gaat. Maar toch... Als rijn toevallig nou eens net vond wat er opgespoord moet worden, wat dan? Op een holletje repte Huburu zich verder, links en rechts kijkend naar takken en stokken en staven. Met zijn spreekwoordelijke uilenrust is het gedaan. Huburu voelt zich niet meer zo zeker van zichzelf. En Salomo gaat het al niet veel beter. Zeer zelfbewust had hij van Paulus afscheid genomen, overtuigd dat hij die toverstaf wel eens eventjes zou vinden. En nu is de arme raaf helemaal in de war. Hij zit achter een boomstam verborgen en tuurt om een hoekje naar een stok die er bijzonder toverachtig uitziet. De stok ligt op de grond, maar hij ligt niet stil, hij wipt op en neer. Ja, hij wipt? Wel heb ik nog ooit van mijn leven. De vele reizen met de bergen. Die stok, dat moet het overstaf van Piccolo's zijn. Alleen heb ik nooit geweten dat een ding uit zichzelf bewegen kan. Het is een levende staf. Ja, een wipstaf. Kijk, hoepsa, daar doet hij het weer. Ik, ik moet hem pakken. Maar ik durf vast niet. Wie weet wat dat ding allemaal kan. Maar, maar nou ga ik hem grijpen. Nog drie tellen en dan spring ik er bovenop. Eén, twee. Oh, oh. Allora, wat zie je nou weer? Die staf krijgt een neus. Oh, oh nee, nee, de neus is niet van de staf. Maar van wol. Dag, dag, dag, Salomo wat, wat zit jij daar te staren? Mol, wat doe jij daar in vredesnaam? Niks bijzonders. Ik maakte een molshoop, anders niet. Goeie genade, een molshoop, anders niet. Was het nou nodig om die molshoop juist op deze plek te maken? Er ligt daar een stok. Ja, dat zie ik. Een stok, wat zou dat? Er liggen wel eens meer stokken. Ja, stond op de plek waar ik me openmaak. Dus daarom bewoog die stok. Daarom wipte hij zo geheimzinnig. Oh, mol. Je hebt hem weer erg in de war gemaakt. Ik dacht al dat ik hem te pakken had. heb je het over? Over die stok? Ja, over die stok. De kwestie is, wij zoeken... Oh, nee. Dat mag ik niet zeggen. Zoeken jullie... Stokken? Wat een lol. Ha, ha. Wie zoekt er nou stokken? Ha, zal, zal, zal ik soms meehelpen? Nee, ik wil wel meehelpen, hoor. Ha, als jullie nou zo graag stokken hebben, die zijn er hier. Genoeg. Ho, ho, ho, ho. Kijk eens, mol. Je kunt natuurlijk wel meehelpen. Ik zal je dat niet verbieden, maar het gaat om, eh, uh, eh... Uh, oh, oh, oh, om een bijzondere soort. Oh, oh, oh, oh. Je hoeft me niks te vertellen, Sa ha ha ha lobo. Dat had ik lang begrepen. Oh, juist. Dat is dan niet zo best. Want het moet strikt geheim blijven, zie je. Met niemand mogen we erover praten. En meer kan ik je dus niet vertellen. Maar als je iets vindt, breng het dan vooral naar de boom van Paulus. Ja, want zo hebben we dat afgesproken. Goed, goed. Ik zal me best doen. Maar je bent erg van. Juist. Ik zal uitkijken. Daar kan je op rekenen. En nou, vooruit. Graven we weer. Ja, daar kruipt Mol weer in aarde. Oh, wat heb ik mijn snavel voorbij gepraat. Ik ben benieuwd hoe Paulus het internet... redt. Daar zijn we allemaal benieuwd naar. Maar jammer genoeg zijn er tien minuten. Nu. Tien minuten, dus. Ja, dit was gered. Uh, heel veel is verloren gegaan, Maarten de Mulder. Uh, op de televisie is uh, Paulus ook nog uh, te zien geweest. Huh? Ja, de, de zondagmiddaguitzendingen van de NTS toen. Dat heeft hoe lang geduurd? Een uitzending of twintig, geloof ik. Ik dacht dat twintig delen waren. Maar... Ja. Hmm. En in welk jaar? 68. Uit mijn hoofd, hoor. Kan een jaar naast stikken. Maar goed, ik herken dan ook onmiddellijk allerlei dingen... zoals uh, de stem van Sherry Duins in deed. Oehoeboeroo uh, uh, heeft daar kennelijk toch iets mee te maken gehad, denk ik. En heel erg natuurlijk de Fabeltjeskrant. toch een soort nazaat nee, ja. van Paul. Kan je achteraf door filosoferen of, het, of dat echt belangrijk is, weet ik niet. Omdat, uh... Nou, het lijkt me duidelijk dat het er ja. iets mee te maken heeft. We hebben... Uh, ...ook ontdekt dat een van de mensen die uh, deze uitzendingen voor de radio geregisseerd heeft... ...dat dat Kees Buurman was. En daar hebben we de volgende opname van gemaakt. Wat, wat we hadden was maar één bandmachine in de studio. En wat je tegenwoordig doet, allerlei geluiden op banden met elkaar mixen. Dat kon, kon toen nog niet. Je moest dus al die geluiden op het moment van de opname zelf maken... ...maar je had één band die je kon gebruiken voor het zogenaamde dubben. En Jean Delieu, ja, die maakte echt alles zelf. Niet alleen de tekst en de tekeningen en later de poppen. Maar ook alle effecten. Hij kwam dus altijd de studio binnen. En dan moet ik nog steeds vreselijk om lachen. Met een hele hoop ratsooi onder zijn. arm. Een kartonnen koken. Waardoor hij dan weer. Een heel vleeslook vreemd beestje deed. En, en iedere keer had hij weer een raar dier. Met een eigen geluid. Of hij kwam met een. Uh, moest hij een glas water hebben. En dan ging hij met een slangetje. Had hij een klein rubber slangetje meegenomen. En dan ging hij Dat was dan weer een vijver. Maar als er nou. Uh, dingen bij elkaar gevoegd moesten worden... dan liep er dus een band waar één geluidje op kon... en dan kon hij dan een geluidje bijmaken. Maar als ik nou een koortje wilde hebben van drie beesten... of een kreet in het, in het uh, aflopen van het programma uit het bos... dan uh, had ik de heerlijke taak om daaraan mee te mogen werken. Dus ik ken die liedjes uiteraard niet meer... en bovendien ben ik zeer muzikaal. Maar als hij dan een echte moeilijke karakterrol had van een... Uh, O, boer, die natuurlijk heel wel zeer nadenkend moest praten... en er was een effect op de achtergrond nodig van Eucalypta. dan mocht ik wel eens, en dat was een van de grootste eer... mocht ik wel eens roepen namens Eucalypta... O, ik je kemoske motor, ik zal je wel krijgen, hoor... En daar heb ik natuurlijk veel later mijn kinderen ook nog mee kunnen vermaken. En af en toe, als ik met een uh, oude collega door de telefoon van gedachten wissel... dan roep ik dat nog eens tussendoor, want dat is blijven hangen. <lacht> en wat mij vreselijk uh, veel plezier heeft gedaan... hij was een keer ziek. Ik geloof zelfs dat hij een van zijn uh, beruchte aanrijdingen had gecreëerd op een scooter toen nog... En lag dus geheel in het verband verpakt thuis. En iedereen met de varen riep, ach en we nu kan Paulus niet doorgaan. Maar ik zat bij de reportagedienst en werkte bijna dagelijks met reportagewagens. Dus riep, wat een onzin, dat nemen we dan toch bij hem thuis op. En we komen met die wagen voor de deur. Dat was nog zo'n ouderwetse die aangesloten werd op het openbare net. En dan moest er een man met een pen en een aardedraad die pen in de grond steken, anders kreeg je een oplaas bij het in het uh, wagentje stappen. En die had de avond kennelijk die pen vergeten, want er was toch geen publiek bij. En Jan lag dus met dat verpakte lichaam in dat bed, moeizaam zijn teksten uit te kreunen, want het deed nogal pijn. En er moest ook een watereffect bij, want er zal wel weer een of andere boskebouwtel te water zijn geraakt of iets van die naart. Dus ik liet Achterloos in zijn slaapkamer de wasbak vollopen lopen en pakte de perfecte microfoon in de linkerhand... en zou met de rechterhand een vlot kabbelend golfgeluid maken. En ik houd dus de microfoon goed stevig vast... boven de wasbak, steek mijn hand in dat water... en ja, knetterende vloek natuurlijk... waardoor de technicus genoodzaakt was de opname te stoppen... want ik stond rechtstreeks in verbinding met de uitleiding... via de wasbak en de 220 volt van de wagen. Nou, en Jan begreep er niet van. Hij moest met zijn pijn en lichaam alles weer overdoen. Die vloek hebben we niet uitgezonden... En tot mijn uh, ergernis is hij ook niet bewaard op de plaat. Uh, Maarten de Meulder, we hebben behalve die doodenkele radioopname uit particulier bezit... Uh, gelukkig ook opnamen die gemaakt zijn in opdracht van, van stomerijen en wasserijen... die mm -hmm. dan terecht zijn gekomen op een soort buigzame gamofoonplaatjes. Hè? Ja. Er zijn ook handelsplaten trouwens bij uh, Philips Fontana uitgekomen... Maar... Een van die buigzame plaatjes, daar hebben we de master van gekregen, van Dulieu himself. Kun jij inleiden wat hierop te horen is? Uh, je doet de Paulus. Houdt grote schoonmaak. Dat is een van de drie plaatjes die uh, actief, of hoe die mensen ook allemaal geheten hebben, uh, door hem hebben laten maken. Het was in de 60e jaren dat. Uh, dat Paulus als reclameobject bij die wasrijen heeft gediend. En allerlei plastic voorwerpen. En het geluid kreeg daarbij ook een rol. Door die gammaformaatjes te maken. Samen in een boekje met verhaal en tekening. Ja, ja. 1964 dus. Paulus houdt grote schoonmaak. Kantje 1. Zie ze zien vliegen? Paulus, uh, hoe haal je het in je bolle kabouterhoofd om te denken... Toch kijk alsjeblieft, oh, niet zo boos. De kievieten bedoel ik natuurlijk. Kijk, daar gaat er nog een. Oeh, de, ja, ja, de kievieten. Je had het over kievieten. Ja. Inderdaad, die zie ik vliegen. Maar wat zou dat, Paulus? Maar hoe, boer, hoe... Hm? moet ik je dat nou nog uitleggen? Ze zijn immers de hele winter weg geweest, die dievieten. Nou, zijn ze dus weer terug? Ja, hoera! Ik kan wel springen van plezier! Oh, mag ik je erop attent maken dat ik de hele winter hier ben gebleven en dat jij helemaal niet springt als je mij ziet? Dat is toch zeker heel wat anders? Jij bent geen trekvogel. Als de trekvogels terugkeren, dan wil dat zeggen dat de lente in aantocht is. Tja, tot de. Uh... Dat zal dan wel, ja. Hé, wat ben jij toch een nuchter soort uil. Denk nou eens aan, Hooboeroe. De lente. De vogels gaan weer zingen. Oh, ik hoor er juist in. De, de sneeuwklokjes bloeien weer. En, en de hobbels. Kijk, kijk, daar is de eerste hobbel. Hap, dat was de eerste hobbel. Ik kon het niet helpen, Paulus. Die hommel bobbelde recht in mijn snavel. O, oh, wat erg. Sinds wanneer eet jij hobbels? Al oh, vanaf de tijd dat ik nog maar een huilskuiker was. Ze smaken uitstekend, uh, die hobbels. <coughs> maar uh, we kunnen beter praten over die lente van jou. Ja, ja, de lente die nou op komst is. Juist, dat heb je dan al. Is het huis? Ja, Waar nou? dan? Eh, wat flauw, Dat is Gregorius, de das. O oh, oh, ja, hm. uh, nou zie ik het ook. Oh, oh, oh, oh, oh. <tie> wat is het nog koud, hè? Koud zeg je? Koud? Het begint nou juist lekker weer te worden. Ja, hm. wat je lekker genoemd De bibbers heb ik. Ja, de bibbers. Dat komt omdat jij zo'n dikke domme bent. luiwammers bent. Juist, ja, daarom is dat. Ik ben geen luiwammers. Uh, Wandammers. Uh, ik bedoel, geen lumpbluiwammers. <lacht> oh nee! Ben jij dat niet? Nou, maar dan weet ik het goed gemaakt. Dan mag jij me helpen met de voorjaarsschoonmaak. <lacht> de de vaarschoongeloofsmaak. Je gaat toch de schaar niet onder ondervuikten? <lacht> oh, klopt toch geen onzin, <lacht> Gregorius? Ik ga mijn boom fijn schoonmaken Wat van uur? onder tot boven, zoals ieder voorjaar. Uh, ja, daar heb ik echt zin in. Uh, wie doet er mee? Ik wil wel, Paulus. <laughs> ik ook. Nou en of. En jij, Gregorius, kom jij nou ook helpen? Ah, ik heb zo'n geuze slaap, hè. is Koek. Als je eenmaal aan het werk bent, gaat die slaap zo over. Zo. Ja, hoor. Dat zal je zien. Vooruit samen aan de slag. Ik heb al een bezem. Ja. Hey, en ik zal water halen. Zullen we die stoeltjes naar buiten zetten? Natuurlijk, We zetten de hele boel buiten. Hé, hé, hé, niet inslapen, Gregorius. Meehelpen jij. Ja, ja, ja. Het doet toch al voor alles. Oeh, boos. Wat zit er daar een binnenwebben? Wrong. Kijk ja. eens even. Oh. Ja, er ligt een voddenbaal onder de tafel. Een Wat? Wat zeg je nou? Een voddenbaal. Ik bedoel een voddenbaal. Ja, onder de tafel. Nee, ja, maar dat kan echt niet, hè? Ik weet heel zeker dat er onder mijn tafel geen voddenbalen... Kijk dan zelf eens. ja. Nou zie ik het ook. Hoe komt die daar nou? Oeh, stel eens even, Paulus. Er zit leven in die voddenbaal. Pak aan, Salomo. We trekken hem samen onder de tafel uit. Ik heb al beet. Nee, nee, ik kom mij best wel tevoorschijn. Als je me nou... Eucalyptus, jonge, oh, wat raar. Ach nee, zo raar is het heus niet, lieve vrienden. Ik was hier alleen maar gaan zitten om polis te kunnen helpen met zo'n grote schoonmaak. O, ja, ja o, daarom was het. En moest jij je daarvoor onder mijn tafel verstoppen? Zomaar stiekem weg. Lieve help, jullie zoeken altijd overal wat achter. En zoals gewoonlijk had ik volstrekt geen kwaad in de zin. Integendeel, mag ik wel zeggen. Ja, oh, ja. leg dat dan eens uit. Ja. Dit is zo genoeg verteld. Zo'n grote schoonmaak is ieder jaar een heel gedoe, nietwaar? Ja, dat wel. Alles moet overhoop. Alles moet geboemd en geschropt en geboomt. Nou, dat is toch niet zo erg? Dan blijf je fijn een beetje in beweging. Ja, nee, ik. policy. Zo'n schoenmaak kost meer tijd dan je denkt. En wat het ergste is, je hebt daardoor nauwelijks de gelegenheid om van de lente te genieten. Tja. Dat is natuurlijk wel waar. En of dat waar is, de kostelijkste tijd van het jaar gaat erbij heen. Yeah. Daarom kwam ik je een hulpmiddeltje aanbieden. Kijk, dit fluitje. Zie je wel? Pas op, Paulus. Niet aankomen. Het is natuurlijk een toverfluitje. Het is inderdaad een toverfluitje, Salomo. Wanneer je hierop blaast... Dan is de hele rommel in één klap volkomen opgeruimd. Volkomen! Is dat nou heus is dat wel Op mijn woord, zo is het. En wat zeg je nou van dit aanbod? Me dunkt dat ik het goed met je meen. Tja, het klinkt wel erg mooi. Ik ben blij dat je het inziet. Alsjeblieft, policy, hier heb je het fluitje. Nee, nee, wacht nog even met blazen. Wacht tot ik weg ben. Ik ga al. <lacht> Dag, lieve vrienden. Dat was het eind van kant 1 van Paulus Hout grote schoonmaak. Titel niet voor niets gekozen, want in opdracht uitgegeven van... de snelreinigers actief de Amersfoort, Ascot Cleaners in de beeld... de chemische wasserij Krom in Alkmaar... nog, nog zo één in Haarlem en in Rotterdam... en ook nog Ascot... Ook een stommerij, Een bingelbad, bingelbad ja. wat het ook geweest mogen zijn. We gaan naar kant 2 van het plaatje. <tie> Eucalypta is weggelopen, hè? En nogal hard, vond ik. Ja, haast gaat ze wel. Nou, en nou zit ik dus, met dit fluitje. Ik zal... Oh, nee, nee, Paulus, vooral niet zal niks. Niks. Voor al die blazen. niet toch blazen. Maar wat dachten jullie? Ik was echt niet van plan om erop te blazen. Oh. Ik wilde het alleen maar even goed bekijken. Oh, gelukkig. Dat is wat anders. Dat willen wij ook wel bekijken. Ja. Laat zien dat toverfluitje. Dit is het. Wat vinden jullie ervan? Heel erg verdacht hoor. Maar wel zo... Mag ik ook eens even kijken naar dat fluivige Ik was op Het Rak het niet aan, dikke domme das. Ik ben geen dakken, dikke domme das. En het kan toch zeker halen, geen kwaad. als ik even probeer te fluiten. Hoor je dat? Zo hij was acecoot. hem er niet fluiten. aan zitten? Ga er liever zelf op zitten. Oh, goed, best ik ga hoor. Ik ben al weg. Ik zal me nergens mee beboeien. Oh, oh. help! Oh, reis. Er is een ruis in het bos. Aaaaah, kalmte Gregorius. Jij kent mij toch wel. O, oh, hoe bent u het? Het is piccolo Boris. Paulus, Paulus, hier is iemand voor je. De reus, bokele pirus. Horen jullie dat? Piccolonus is in het bos. Daar buffelen wij, vrienden. Piccolonus zal ons zeker raad kunnen geven. Ah. Rintjes, waarom doet die malle das zo op? Oh, boven Paulus heeft een stofje gehemmigd van Euckel Wipta. Kijk maar, daar is het. Ja, dit, Picoloris. Dan kom ik maar net op tijd. En ik mocht toch niet eens even opfluiteren? Wees maar blij dat je dat niet gedaan hebt. Zie je nee, dan wel? Eucalypta ook vertelt wat de gevolgen zijn als je hier op blaast? Jawel, ze zei dat dit fluitje me kon helpen met de schoonmaak. Eén keer blazen, hè? En de hele rommel is volkomen opgeruimd. Klopt dat, Piccolorus? Dat klopt maar al te goed. Maar je mag wel even bedenken wat Eucalypta precies bedoelt met die rommel. Nou, wat bedoelt ze daar dan mee? Wanneer je hierop zou blazen, Paulus, dan zou je een geweldige donderslag horen. En dat was alles inderdaad volkomen weg. Dus dat zat erachter. jijzelf. Oh, ik ook. En Salomo nee, En Gregorius Alles Wat een geluk dat we Gregorius de kans niet gaven Ja, jullie mogen wel van geluk spreken Maar wat moeten wij nou doen met dit toverfluitje? Weet u daar raad op? Ja, laten we de bedriegster bedriegen Mooi, zo. Uitstekend ja. Hoe wilt u dat doen, Piccolorus? een plan om zelf op dit fluitje te blazen. Dat zal ik wel laten. Maar ik zal jullie iemand sturen die dat wel voor ons wil doen. Heb maar even geduld. En vriendjes, succes met de voorjaarsschoonmaak. Daar gaat, piekeloris. Hij verdween tussen de bomen. Ja, blijkbaar vindt hij dat we het nou verder zelf al op kunnen knappen. Maar hoe? Dat vraag ik me nou toch wel af. Als ik het maar niet hoef over... Kijk, doen. Kijk! Daar komt dan iemand aanholen. Dat is Rein de Vos, hè? Maar dat is slim bekeken. <laughs> Dag allemaal. O, goed, ik ontmoette daarnet Piccoloris. Ah. En die vertelde me dat ik eucalypta mag helpen met de schoenmaak. Nou heb ik een reuze hekel aan werk. Ja, en we. ik hoop dan ook niet. Maak je niet ongerust, Rijn. Je hoeft helemaal niet te werken. Dit toverfluitje zal alles voor je doen. Je hoeft alleen maar even te fluiten, uh, snap je wel? Des te beter. Oh, ja. Dat is een gemakkelijke opdracht. Oh, ja. Geef maar hier dat ding. Ik ga er meteen voor zorgen. Die goede oude Eucalypta zal me heel dankbaar zijn voor mijn hulp. Vast wel. Het wordt ja, rechte zin. vriendendienst. Ja, dat wordt het. Hij is al op weg. En wat doen wij dan? Nou? Dracht nou, mutting, Maar we moeten wel op een veilige afstand blijven. Dat, dat spreekt vanzelf. Hoe uh, ga je ook mee, uh, Gregorius? Nee. Ik slaap. Laat maar slapen. Dan kan Gregorius ook geen vergissingen begaan. ben ik, Eucalypta. Ik kom je mijn hulp aanbieden voor de grote schoonmaak. Zo, zo. Yeah. Dat is lief van je. Yeah. Zoveel hulpvaardigheden ben ik niet van je gewend, Reentje. Ach, zie je, ik had met je te doen. Zo'n schoonmaak is altijd een hele hap, nietwaar? Dat is het zeker, ja. Al dat schrobben en boenen. Al die rommel die moet worden opgeruimd. Daar wil ik even van af helpen. Even? Even? Dacht je dan dat dat zo gemakkelijk ging? Oeh, jawel. Het schijnt heel gemakkelijk te zijn. Maar hoe dan, Rentje? Kijk, hiermee. Met dit fleutje. Wat is dat? Je hebt... Die... Ik hoef alleen maar te blazen. Alsjeblieft, opgeruimd staan, netjes. In één klap zijn we van de hele rommel af. Ja, zo is het. Eucalypta is weg en Rijn is weg. En het hele heksenhutje is ook verdwenen. De grote schoonmaak is al rug. En het mooiste is dat Eucalypta nog gelijk had ook, ja, oh. Want dan krijg jij je ruim tijd om van de lente te genieten. Oh, oh. Dat is waar. Nu komt de lente Dat was het geen slot-tune. Paulus houdt grote schoonmaak uit 1964. Uh, jij weet iets meer ook, Maarten, hè, van waar die stemmen vandaan komen. Ja, zoals hij zelf al zei in dat uh, telefoongesprek wat je net hebt laten horen... komen een aantal stemmen uit uh, de Schelling waar hij lang gewerkt heeft. De stem van Krakras bijvoorbeeld, die, uh, die is al veel ouder. Die komt uit zijn jeugd, nage geïmiteerd van uh, iemand die veel bij hun over de vloer kwam. Juist. ligt tamelijk voor de hand trouwens, dacht ik. Hè? <lacht> maar goed. Uh, we gaan naar het slot hiervan. En dat wordt één kant van nog zo'n vreemd uh, buigzaam gewoon vormplaatje... van de wasserijen. En dat is Paulus de Boskebouwte Viert Sinterklaas. Een hoogstandje ook op muzikaal gebied uit 1966. hoor. <interferen> winkeltjes Stil zijn allemaal! Het wordt de hoogste tijd om Klaasliedjes te oefenen. Uh, ik wil veel even snoepen. <mim lunia> ja, ik heb het. Dan moeten jullie één ding goed begrijpen: er komt geen snoep voor er mooi gezongen is. Op zitterplaatsavond. Zo, oh, zo. Opgelet, we gaan beginnen. Ik zal de toon aangeven. een eh? mm -hmm. En dan precies op de tel. Eén, twee... Goeie Goeie, goeie, goeie. Nee, nee, Dat klaas. Dat is natuurlijk helemaal niet mooi. Doe het eens voor, boerhoe. Jazeker. Bedankt, Sinterklaas. Met gevoel, hè? Begrepen? Dank je, Sinterklaas. Mooi, van voren af aan en een beetje opgelekter, hè? Sinterklaas, de podder van de pot, Oh, wat kinderlijke! Groen, kinderlijke! Wat is dat nou weer, Rikorius? Jij moet toch hetzelfde liedje zingen als de anderen? Dat probeer ik ook, dat het Maar het is zo moeilijk! <laughs> is dat zo moeilijk? Ja, ik <Siegelen> <Siegelen> <Siegelen> <Siegelen> <Siegelen> maak dat je wegkomt Jij hebt hier niks te maken <Siegelen> Toch wel, lieve vrienden Heb ik Polis niet beloofd dat ik hem op Sinterklaasavond zou helpen? Okay. Ja, dat is waar Zoiets heb je wel gezegd oh. Nou dan <Siegelen> Ik hoor wel waar jullie mee zitten Al die lieve beestjes kunnen niet gelijk zingen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 Maar het gaat helemaal niet meer. We kunnen niet meer tegelijk zingen. Appa, wat is dat nou toch ondankbaar. Jullie zoomen toch allemaal tegelijk. Ah Eucalypta. Dus jij bent weer bezig geweest. Je hebt dat wel Sinterklaas. Maar he, he, he, ik had er ook echt niet op gerekend. Dat u zelf zou komen. Anders had ik dit grapje <tie> heus niet uitgehaald. Een grapje. Een grapje noemt ze dat. Ze heeft ons...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 Nou, wat zegt u pas Nog nooit heb ik zulke merkwaardige pas pas pas pas maar het klinkt niet lelijk, nee. Dat vind ik eigenlijk ook. Ja, ook. Het klinkt zelfs heel grappig. Ja. Willen jullie niet nog iets zingen? O, o, o, o, o, Natuurlijk wel. Mag dat? Daar komt het. Ja. Mooi zo. Jullie hebben werkelijk erg je best gedaan. Dat zijn eucalypta. Zij roepen uit zaak.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 Dat was het, de, de tweede kant van Paulus de Boskabouter via het Sinterklaas uit 1966... waarbij bedacht moet worden dat de radioserie dus liep tussen 55 en 64. En deze buigzame grammofoonplaatjes daarna zijn gemaakt... trouwens met veel meer overdubbing dan uh, voor de radio gebruikelijk was. He? Veel ingewikkelder. En... Uh, Zeer veel dank aan Jean Dulieu voor het afstaan van The Masters. En ook aan het Paulusarchief van Maarten de Mulder. Je bent eigenlijk zijn. Uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, uh, Jij bewaart alles goed. Ik bewaar alles, laat het daar houden. En hij vertrouwt het aan je toe. Hij vertrouwt het, ja. Oké. Okay. Laten we dan eindigen met de teruggevonden complete tune. Dat wil zeggen het muziekje waaruit de tune van Paulus de Boskawater werd gelicht. Luister maar. Thank <laughs> you.